Gratis en alle aanmerk gekoelde protein drinks 1 plus 1 gratis. Goedemorgen, het is 10 uur. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelsman. Goedemorgen. Het dodelijk ongeluk gisteren in Paramaribo is veroorzaakt door een Nederlander zonder geldig rijbewijs. Hij is aangehouden en zit in de cel. Op videobeelden is te zien dat hij in volle vaart een bus ramt. Die sloeg over de kop. Vier mensen kwamen om onder wie een kind. Een verdachte zegt dat ze een remmen die deden. In Oostenrijk zijn dit weekend al acht mensen omgekomen door lawines. Bij het laatste ongeluk kwamen drie Tsjechen om. Het heeft erg vaak gesneeuwd in Oostenrijk. Daarom is ze vaak gewaarschuwd voor lawines. Het is nu erg gevaarlijk, zeggen reddingsdiensten. President Trump krijgt tegenstand om de heffingen die hij Europa wil opleggen... omdat ze Groenland steunen. De democraten vinden het dwaas dat hij bondgenoten straft en komen met een wet. Er zijn al republikeinen die Trump openlijk afvallen. Intussen praat de EU vanmiddag over de heffingen van 10 ook voor Nederland. En in Tilburg kregen agenten vanochtend een melding over iemand die op straat lag. Bleek een man te zijn die stom dronken was en vlak voor zijn huis in slaap was gevallen, schrijft Omro Brabant. Uiteindelijk lukte hem toch om binnen te komen. Hij kreeg een bekeuring voor openbare dronkenschap. Dan het weer van weer online. Vooral in het noordwesten is het nog mistig. Verder wordt het vandaag een zonnige dag met weinig wind... en 3 graden in het noorden en 8 in het zuiden. Op de weg twee vertragingen gemeld via Flitsmeister. Eentje op de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Zes minuutjes. En de A28 richting Zwolle tussen nieuw en Ommen. Daar doe je er dertien minuten langer over. Een flitser op de A1 richting Amsterdam. Let op bij Naarden. Daar wordt geflitst bij 17.8. En de A6 richting Muidenberg bij Lelystad bij 68.1. Yes, goedemorgen op de zondagochtend. Zometeen meteen hoor je Jaap Reesema en Pommelie Thijs. Eerst steady Swims. Gone, gone, gone. Hoe het met je gaat en En nu wij niet meer praten... Is het 10 cent? Is het 20 cent? Nee, het is 10 cent! Goedemorgen! Goedemorgen! goedemorgen. En een hele goedemorgen, het is zondag 18 januari... Julian, die stuurt Hey, Goedemorgen, fijne zondag allemaal. We gaan lekker een dagje voetbal kijken. Ja, het is een lekker voetbaldagje vandaag. Vanavond de finale van de Afrika Cup. Dat gaat tussen Marokko en Senegal. Maar ja, ook in Nederland wordt er een hoop gevoetbald vandaag. Uh, kwart over twaalf vanmiddag speelt SC Heerenveen tegen FC Groningen. Half drie vanmiddag, FC Volendam tegen Utrecht. Net als Herakles Almelo en FC Twente. En dan hebben we ook nog kwart voor vijf, daar kijk ik dan weer naar uit. Al volg ik geen voetbal, maar toch als Rotterdammer gaat mijn hartje een beetje sneller kloppen. Want om kwart voor vijf speelt Feyenoord tegen Sparta Rotterdam. Nou, voor wie moet je dan zijn als echte Rotterdammer, terwijl je niks met voetbal hebt? Nou ja, eh, mogen de beste winnen. Ik heb vooral zin in morgenavond... Morgen komt uh, Rob Geus weer met een nieuw programma. <laughs> Dat is een tijdje geleden. Rob Geus kent natuurlijk allemaal van de Smaakpolitie... en zijn goede uitspraken. Man, man, man. Daar word ik niet vrolijk van. Een uh, nieuw programma op SBS6. Het gaat heten De Hygiënepolitie. Het concept is vrij hetzelfde, want hij gaat gewoon nog langs restaurants... en hij gaat vieze keukens bekijken. En ze gaan dit jaar wel dan iets anders doen... want ze gaan eerst kijken naar de reviews die zijn geschreven over restaurants... en op basis daarvan gaan ze dus bij hele slechte zaken langs... om te kijken hoe vies die keuken is. Ik moest toch even in de krochten van het internet weer even zoeken... naar de leuk, leuk oude fragmentjes van Rob Geus. Al de held is dit toch? Hey, don't touch me, hè? Hallo, amigo, don't touch me. The food's very bad. The cold is too hot. En de hot is the cult. I don't know, shame on you. Man, man, man. Q hey. music. Don't touch me hè, eh? amigo. Q so big. Kijk, dit hè? t Music. En Dracula. Op de zondagochtend. Misschien uh, ben je gisteravond nog wel naar de karaoke bar geweest. Hoe leuk is het als je ergens in een karaokebar staat... en er zou ineens een hele bekende artiest binnenkomen? Uh, is gebeurd in Londen. Daar was namelijk Bruce Springsteen. Die uh, was in een karaokebar. Een beetje anoniem, met een petje op. Niemand herkende hem. En hij dacht, wat nou als ik even het podium opga... en gewoon een liedje ga zingen... zonder dat ik zeg dat ik Bruce Springsteen ben? Dus Bruce die pakt die microfoon... gaat lekker zingen. En wat denk je? Niemand herkende hem. Dus ik ging begon te zingen. En ze dachten dat ik En... en do karaoke You doen. Dus het was echt... Really Mooi, niemand die mij herkende. Bruce Springsteen, Jotunibankje Music. Dit is I'm On Fire. Oh. Oh, ik heb, ik heb de... Ik heb de... Karaoke versie erbij. Hello. I got a bad design Oh, I'm on fire Tell me now, baby, is it good to you And can he do to you the things that I do Oh, no, I can take you high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 I wanted it, uh, yeah. You. You're the thing of me. Zometeen hoor je de nieuwe alarmschijf. Uh, mocht je de afgelopen tijd naar de bioscoop zijn geweest, dan zou je hem al gehoord kunnen hebben. Zometeen op je muziek de alarmschijf en ook het komt eraan. Lekker 12 to 12. Het verboden woord. Het verboden woord zit erop. Oh, oh. lekker zeg. Lekker. 96 keer ging het een beetje mis. Ik bouw een beetje. Oh! Nee, joh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 Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij Prijsvrij Vakanties... krijg je nu de hoogste korting tijdens de super Boekzeel. Prijsvrij Vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Kies voor een vloer met karakter bij Carwij. Profiteer nu van 40% korting op alle Lundia en VT Wonenvloeren. Carwij maak het mooier. Prijsvrij Vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super vroeg Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij FOMAR.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 Wauw, dat wordt super voordelig inslaan bij Ethos. Want heel veel Dove, Axe en Rexona, nu 3 plus 3 gratis. Zo blijf je dit jaar drie keer langer fris. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen je knuffels geven... en waar je zo hard mag zingen als je wil. Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen.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 Ontdek de magie van termenberendonk. Je weerstand ondersteunen, beter ga je naar kruidvat. Avogel Ingina Force met Eginacea ondersteunt je immuunsysteem. Nu alle Avogel Inchina Force 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Onze bank ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.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 Half elf, Goedemorgen. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging gemeld op de A28 richting Zwolle. Tussen Nieuw-Leuzen en Ommen. Daar doe je er 20 minuten langer over. En een flitser op de A1 richting Amsterdam. Let op bij Naarden. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 17.2. A6 richting Muidenberg bij Lelystad bij 68.1. En de A16 richting België. Daar staan ze bij Breda bij 67.1. Q-music. Vincent Pronk. Alarmschrijf komt eraan. Lekker tropisch. Nadesha. q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 I'm damn sure you love me I <laughs> je Music. En Austin, heb je het weer voor komende week al gezien? Het wordt echt lekker. Ja, verwacht geen lente, geen hele hoge temperaturen. Het blijft gewoon lekker droog. Ik zie elke dag ook een klein zonnetje. Nou, dat was vorige week wel anders met die buien en de ijzel. Dus uh, ja, lekker weekje voor de boeg. Hoeven we geen muziek te gaan verwachten van deze man, want die schrijft het liefste liedjes als het buiten onweert, als het somber is. Vandaar ook zijn naam. Dit is Samber 12 to 12. Blow up the fire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 Dit jaar is dit gewoon alweer tien jaar geleden. Het voelt dus de dag van gisteren dat ik dit voor het eerst hoorde, joh. Imani, back your music, and don't be so shy. Dan de alarmschijf van deze week. En het zou kunnen dat je de alarmschijf al hebt gehoord... in de bioscoop afgelopen tijd. Het is namelijk de titelsong van Zootropolis 2. Het is een film van Disney. Dat gaat over een stad vol dieren. Nou, die film is een groot succes. Het is nu al de populairste animatiefilm van Disney ooit. Dus populairder dan Frozen, dan The Lion King, dan alles bij elkaar. Het heeft meer dan anderhalf miljard dollar opgebracht... En niet alleen die film is een hit, want dus ook de titelsong denken wij bij Q. Daarom is Zoo van Shakira Shakira verkozen tot... The Q Music Alarmschijf. Alarm Shakira, Zoo. Maximum. Maximum is... Q Music. Come on, get on up. We're wild and we can be tamed. And we turning the floor into a zoo. ooh,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 We do not. turning the floor into a zoo. <laughs> Shakira en Zoo. ik zeg net dat hij uit de film komt Zoetropo zoetropolis 2 Simeon producer van het programma wat is het nou? zoetropolis zoetropolis ik kom uit Rotterdam dat hoor je wel zoetropolis Zoet zoetropolis zoetropolis moeilijke film 100 hundred days made me older since the last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 Kun hij of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word maar niet depressief. Oh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 naïef en ook nog steeds een beetje verliefd, ik word manisch depressief oh man, ik krijg hoofdpijn van die grie met de your, your Music en Niet Nodig. Hey, ken je de term zit nog? De Maxit. Zometeen gaan we terug naar dat moment... in de Top 40 Classic. En Olivia Dean komt eraan. Me, me, be I ben I Need, hoor je zo. Me, me, need, need bij Koebloe laten we speciale laptops bouwen... die precies aansluiten bij hoe jij hem wilt gebruiken. Krijg advies in onze winkels... of in de Koebloe app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 Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week alle Clipper T 1 plus 1 gratis. Diverse soorten The Flower Farm 1 plus 1 gratis. En Dr. Utke Big Americans 1 plus 1 gratis. En voor die voorliefde Jumbo. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is het Q-Music-nieuws door nu.nl. En dat krijg je van Danny Bos. Ja, Goedemorgen, we beginnen met de dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat hij meerdere Europese landen, waaronder ons land, extra importtarieven op wil leggen... is chantage. Dat zei buitenlandminister Van Wilnet bij WNL.